7 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Zaakstroos Kaam op losse schroeven, zegt New York Times. De meeste partijen verwelkomen verlaging overdrachtsbelasting. En Chavez spreekt voor het eerst over zijn ziekte.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 De makelaars en de vereniging Eigen Huis denken dat de verlaging van de overdrachtsbelasting de huizenmarkt weer kan vlot trekken.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 De politie staakte de achtervolging omdat de situatie te onveilig werd. Volgens de politie is één van de zes overvallers op de vlucht gewond geraakt. Na een crash op de A2 bij Waardenburg... moest hij door zijn handlangers uit de auto worden geholpen, zegt de politie. President Chavez van Venezuela is geopereerd aan een kankergezwel in zijn bekken. Dat heeft hij zelf bekendgemaakt in een televisietoespraak. Hij zei dat hij in Cuba is geopereerd en goed hersteld.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 Het is de eerste keer dat Polen EU-voorzitter is. Het trad in 2004 toe tot de EU. Dan het weer nog. Zon- en wolkenvelden wisselen elkaar af. Er is kans op enkele buien. Het wordt 17 graden in het noorden... tot 20 in het zuiden. Morgen meer bewolking. Blijft wel droog. Zondag is er wel een kleine kans op wat regen. De temperatuur verandert nauwelijks. En pas na het weekend wordt het wat warmer.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 NOS Radio 1 Journaal. Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen, het is zeven minuten over zeven. Is het nou het ei van Columbus voor de woningmarkt? De verlaging van die belasting die je betaalt bij het kopen van een huis. Wij zoeken dat vanochtend voor je uit. Het lijkt in ieder geval goed nieuws voor de huizenkopers en huizenverkopers. Nou, vanuit hoeft straks niet meer 6%, maar nog maar 2% belasting te worden betaald bij de verkoop van een huis. Kopers zijn dus goedkoper uit en voor verkopers betekent het dat ze hun huis makkelijker kwijt kunnen. Nou, we hebben het huis al uh, een tijdje te koop staan, vanaf uh, vorig jaar mei. En uh, ik denk dat dit soort maatregelen misschien zullen stimuleren... dat de verkoop toch iets meer aantrekt dan dat het tot nu toe uh, het geval is geweest. Ja. Want is het al een tijdje te wachten op die ene koper? We zitten al een heel tijdje te wachten. Eigenlijk al uh, nou, dik een jaar nu. Uh, en we hebben tot nu toe al twee gehad. twee dus, uh, mij... kijkers? Twee kijkers, ja, geen kopers. Ja, je hoeft maar één koper te hebben. Hè? Ja. Ja. Ja. Ja. Uh, maar is het huis dan te duur? Is de markt echt uh, verstopt, zoals u zegt? Ik denk is er iets anders? Dat, nou, Ik denk dat het uh, puur ligt aan uh, ja, het algemene gevoel van... Uh, moet ik daar wel instappen in uh, dat soort prijzen? Ik zit met mijn huis wat aan de hogere kant van de markt. En zeker met alle maatregelen die komen gaan... Van dat je ja, toch 50% van je uh, lening af moet betalen... Ja, kom je toch steeds slechter in, uh, in, in het marktsegmentje te zitten... Ja. met dit soort prijzen. Ja. Want uw vraagprijs is? Mijn vraagprijs is 4,78 als die overdrachtsbelasting dan dus met nee, 4% wordt verlaagd... dan scheelt dat een uh, flinke bom duiten. Dat scheelt heel veel, ja. Het kan best wel eens net het bedrag zijn wat mensen over de streep haalt... om toch uh, ja, de stap te zetten. Ja. Nou, eens kijken of meer mensen daar zo over denken. Bijvoorbeeld Geer Hukker, voorzitter van de makelaarsvereniging NVM. Meneer Hukker, goedemorgen. Goedemorgen. Zou dit het laatste zetje kunnen zijn... inderdaad dat mensen nodig hebben om te besluiten toch dat ene huis te kopen? Ja, een belangrijke zet. En uh, t, ja, voor niet iedereen zal het het, het belangrijkste zetje zijn. Maar uh, het zal duidelijk zijn als je nu als starter op de woningmarkt uh, actief bent. Dat, uh, dat uh, die verlaging van de overdrachtsbelasting uh, zeker helpt in je, in je besluitvorming. Ja, dus toen u het nieuws hoorde gisteren, ging de vlag uit bij de NVM. Ja, ja, een wit wijntje en de vlag uit. En even geknepen in mijn hand. En, uh, en arm met en het nog een keer: van. Uh, ja, die tijdelijke maatregelen van de verhoging van de overdrachtsbelasting heeft 25 jaar geduurd ruim. Dus uh, ja, dat, die, dat, de, dat de visie bij het kabinet er nu ook is, dat deze verhuisboeten eigenlijk af moeten. En in ieder geval de, de, de doorstroming op de, op de woningmarkt, zeker in, in deze tijd belemmerd, dat, dat men dat gezien heeft uh, na al die jaren, dat, uh, dat is een compliment waard. Ja, meneer, Huckert is natuurlijk sympathiek, maar is die feestvloer. met champagne en vlaggen wel terecht, want. Welke koper laat de koop nou niet doorgaan op, op 10.000, 12 12.000 euro voordeel? Nou, dat kan op een, op op een bedrag van 2,5 ton bijvoorbeeld? Nou, dat kan zelfs op een zonnescherm of, uh, of een uh, ro roldeur uh, afketsen. En, en dan hakt dit erin. Men hoeft minder te lenen. Uh, de, de, de woningmarkt is de afgelopen 2,5 jaar, 2 jaar in prijs al ongeveer een procent of 10 gezakt. Nou, dit is eigenlijk een, een collectieve prijsdaling van 4%, zonder dat de verkoper dat nu uh, merkt in zijn portemonnee. Uh, er zijn ook heel veel mensen die op dit moment uh, wel zouden willen zakken met hun woningprijs, maar niet kunnen zakken omdat ze nog een hogere hypotheek op, uh, op hun woning hebben. Nou, en als dan het kabinet uh, besluit deze verhuisboete er voor een deel af te halen, is dat gewoon positief nieuws. Want de, de, de woningen worden gewoon collectief 4% goedkoper. Dus de huizenkopers staan straks massaal op de stoep? Nou, ik, ik, ik, ik zie ze hier nog niet staan vanochtend voor mijn kantoor. <laughs> maar uh, uh, het, het is in ieder geval positief nieuws. En uh, alleen al positief nieuws voor ongeveer 5000 mensen die vandaag bij de notaris zitten. Uh, die, uh, die zitten ook wel nog een beetje in onzekerheid, omdat het natuurlijk nog niet helemaal duidelijk is of het kabinet definitief Nou, beslist. ik wou zeggen, dan zou ik het niet zo prettig vinden om vandaag bij de notaris nee, te zitten. Nou, want dat, dan, dat, uh... Als we dit gesprek ook achter de rug hebben, gaan we kijken hoe we die mensen weer uh, goed er doorheen kunnen loodsen. Misschien dat de notarissen morgen moeten overwerken om het dan wel morgen te doen, uh -huh. als die duidelijkheid er is. Maar, maar het is gewoon goed nieuws. Nou, uh, maar dit is wel even belangrijk. Want adviseert u mensen die vandaag uh, een afspraak hebben bij de notaris om de boel te tekenen om nog een dagje te wachten? Nou ja, daar, daar zijn we wel volop mee bezig. En uh, de, de notariële broederschap die is pas om acht uur open vanochtend. Dus die gaan we ook zo gelijk bellen om te kijken of we de vrijdag niet in kunnen wisselen voor de zaterdag. Uh, en, en dat we van zaterdag een transportdag maken. Hè, omdat het vandaag toevallig ook nog 1 juli is. Dus uh, nogmaals, er zijn 5000 consumenten, zowel verkopers als kopers... die, uh, die vandaag uh, ja, toch in onzekerheid zitten. Omdat niet de verwachting is dat voor het eind van de dag die beslissing valt. Ja, dat zou ook sprake zijn trouwens van terugwerkende kracht. Maar goed, dat is allemaal afwachten. Ja. Um, dit zou ook onderdeel zijn van een uitgebreide visie van het kabinet... op de toekomst van de woningmarkt. Wat zou wat u betreft de volgende stap moeten zijn? Nou, ik zie dit eigenlijk als een soort dotteroperatie. De, de woningmarkt is eigenlijk toch een patiënt die ziek is. En wat er nu gebeurt is in ieder geval zorgen dat het, het, het dichtslippen van de aderen voorlopig uh, is weggenomen met het wegnemen van deze verhuisbarrière. Uh, nou, we hebben ook nog een huurmarkt. En de huurmarkt uh, heeft de koopmarkt nodig en de koopmarkt heeft de huurmarkt nodig. Nou, dus de, de, recent zijn er natuurlijk allerlei maatregelen genomen op, uh, op de huurwoningmarkt. Uh, zowel Euro Europees gezien, waardoor wij toch merken in de markt dat heel veel mensen weer, weer te rijk zijn om te huren... maar te arm zijn om te kopen. Dus dat probleem is op zich natuurlijk ook nog niet, uh, niet opgelost. Maar uh, nogmaals, dit, dit is een hele positieve uh, wending en uh, een impuls. En ik denk dat heel veel mensen die al een tijd... Uh, u had net ook iemand in de uitzending zijn huis te koop heeft staan... dat die zegt van nou, nou al dat negatieve nieuws over minder kunnen lenen... sneller moeten aflossen, uh, strenger toezicht, uh, flexwerkers die moeilijke hypotheek kunnen krijgen... Ja, is dit na jaren eindelijk een positief uh, signaal. En, uh, en, dat, en dat vieren we gewoon nu even als dat doorgaat. Meneer Hukker, de nou, Zemakelaarsvereniging NVM, dank u wel. Ook contact nu met Ronald Paping van de Woonbond. Dat is de Belangenvereniging van Huurders. Meneer Paping, goedemorgen ook. Goedemorgen. Nou, U hoorde het, een jubelstemming bij de NVM. Ger Hukker heeft de vlag uitgehangen, wat champagne gedronken. Hoe is dat bij u? Ja, nou, ik uh, gun uh, Ger Hukker uh, zijn blijheid... Uh, maar ik vind het een schandalige maatregel. Uh, het is echt onrechtvaardig. Uh, het is overigens ook niet het meest efficiënte maatregel om nou de bouwmarkt uh, weer in beweging uh, te krijgen. Wat ik het eerste vind is dat het kabinet een visie heeft dat de huurders meer moeten betalen. ...in dit regeerakkoord zit erin dat de huurders 1 miljard euro... ...de huursector via een heffing en via de aanslag voor de huurders op de, met de laagste inkomens... ...op de huurtoeslag 1 miljard extra moeten betalen. En hier wordt dan opeens een cadeau gegeven van meer dan een miljard euro. En dan denk ik, ja, kopers zijn over het algemeen ook nog rijker dan huurders... Uh, dit is dus volstrekt onevenwichtig. En ik zou er best voor zijn om wat aan de overdrachtsbelasting uh, te doen. Maar dan moet je toch integraal naar de woningmarkt kijken. En ook naar de volledige fiscale subsidie uh, die naar de uh, eigen woningbezitters gaat. Want die is meer dan 15 miljard euro. U vindt dat we de uh, huizenbezitters, de woningkopers al wel genoeg gestimuleerd worden? Ik vind dat we ze meer dan genoeg stimuleren. Want daar betalen de huurders ook allemaal aan mee aan die 15 miljard euro. En ik ben er erg voor dat we gewoon eens goed kijken naar die woningmarkt. Hoe we die kunnen hervormen. En dan kun je ook kijken naar die overdrachtsbelasting. Maar deze eenzijdige maatregel, ik vind het echt schandalig. Mm. Hoe, hoe, meneer Paping, hoe betalen huurders daar dan ook al mee? Die betalen sowieso al mee aan die fiscale subsidie van die 15 miljard. Ja. Uh, wat dat maar daar dus betaalt iedereen ook... aan mee, ja. Maar die betalen hier ook aan mee, want ik begrijp dat een deel van de financiering zit bijvoorbeeld in het uh, verminderen van de spaarloonsubsidie ja. en een uh, bankenbelasting. Ja, ja daar dat betalen zijn... huurders gewoon ook aan maar mee. Maar dat zijn niet specifiek de huurders, dat betelt iedereen aan mee, ook huizenbezitters. Nee maar, goed, nee, maar goed, de huurders krijgen al een rekening van een miljard euro van dit kabinet. En die moeten dus hier dus ook aan meebetalen. Ja, ik vind, het, ik vind dit kabinet zo huurdersonvriendelijk. Ik, ik heb dat nog niet meegemaakt. Maar zit er dan nog niet een voordeel voor de huurders aan? Want de markt wordt vlot getrokken en misschien daarmee ook de huurmarkt. Nee, maar de huurmarkt zou vlot getrokken kunnen worden... door diezelfde anderhalf, 2 miljard, ik weet niet precies waar het over gaat... te stoppen in nieuwbouw en afspraken met verhuurders. Bijvoorbeeld met de corporaties om te gaan investeren in nieuwbouw bijvoorbeeld... En dan krijg je meer woningen. Want hier krijg je niet eens meer woningen door, er wordt meer doorgestroomd. En daar ja. is meneer Hukker natuurlijk blij mee, want daar kan hij uh, zijn provisie op vragen. Ja. Uh, maar het leidt niet ja. direct op meer woningen. Maar wat, wat had u dan gewild naast uh, misschien uh, het, het ik verlagen van, van, van, had, van huurders? Dus dat dit kabinet uh, met een integrale visie was gekomen op de woningmarkt. En ja. geen taboe op de hypotheek de aftrek had uh, gelegd. Maar u had en graag ook... ook gewild, neem ik aan dat huurders wat minder uh, zouden betalen? Nee, ik wil niet dat huurders meer gaan betalen, Minder want dat is wat er op dit moment ja. gebeurt. Uh, door die heffing uh, voor, de, uh, voor de verhuurders en door die aanslag op de huurtoeslag. Ik vind dat huurders en kopers gelijk moeten behandeld moeten worden. En dat doet dit kabinet niet. Oké, okay. nou, een zeer ontevreden Ronald Paping dus van de Woonbond. Dank u wel, meneer Paping. Graag gedaan. De communistische partij in China bestaat 90 jaar. Straks hoort u hoe communistisch die communistische partij nog is. Verkeersinformatie... Is er niet, er staan geen files. Wij wensen u een goede reis. Met Lara Rensen en Marcel Oosten. In 17 minuten over 7. Nederlandse boeren gebruiken al lang te veel antibiotica. Dat levert gevaar voor resistente bacteriën op. Vandaag komt de pas opgerichte autoriteit Diergeneesmiddelen daarom met richtlijnen. Die moeten ervoor zorgen dat het antibiotica-gebruik omlaag gaat. En wel drastisch. Dit jaar met 20 procent en in 2013 in totaal met de helft ten opzichte van 2009. Verslaggever Rinke van der Brink kreeg uitleg van professor Dick Mevius, voorzitter van de autoriteit diergeneesmiddelen. Kijk, het streefgetal wat we rapporteren is een gemiddeld cijfer. We beschrijven in het rapport dat uh, het antibiotic gebruik op de bedrijven in de dierhouderij dat er enorm veel spreiding tussen is. Je hebt bedrijven met heel weinig gebruik, dat hoeft natuurlijk niet veel te gebeuren, en bedrijven met erg veel gebruik.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 Professor Dick Mevius was dat, voorzitter van de autoriteit Diergeneesmiddelen over het gebruik van antibiotica. Hij sprak met onze verslaggever Rinke van den Brink. Marco robin Visser vanochtend in Utrecht bij studenten, want studenten moeten niet meer gaan voor die sessiescultuur. Die moeten zorgen dat ze hun studie halen, liefst met goede cijfers. De universiteit wordt exclusief, kopt de Volkskrant vanochtend. Marco Robin, wat vinden ze daarvan? Ja, nou, ik, je mag wel zeggen dat ze hier in, in dit studentenhuis in Utrecht... er toch wel behoorlijk van geschrokken zijn. Dat is geen grapje. Ik heb vanmorgen een grapjescomité aan het werk gezet. Kom ik straks nog wel even bij die heren daar. Maar uh, Lisa Marie, die vertelde mij vanochtend... dat ze echt geschrokken was van het nieuws van gisteren. En, uh, en uh, Robert, ja... Ja, je, je wordt er niet gelukkig van... Uh... Jij past helemaal niet in het Celstra-ideaal. Nee, helemaal niet. Uh, Vertel van... eens even. Ja, vanuit het VMBO naar het uh, MBO en nu naar het HBO... Ja, en niet meer dan, geen acht in ieder geval. Uh. Wat, wat doe je op het hbo nu? Ik studeer vastgoedkunde. Dus, uh, ja, en, uh, vastgoedkunde? Ja, ik studeer vastgoedkunde. Ja, een studies zijn toch ook tegenwoordig. Wat maar doe ja, je dan? Wat leer je dan? De ruimtelijke ordening in Nederland. is ah, toch wel een, uh, ja. van groot belang, om het zo maar te zeggen. Maar dan ben je dus met een vmbo, via het mbo ben je daar terechtgekomen? Ja, correct. Via een mbo bouwkunde ben ik terechtgekomen op het hbo... En uh, ja, met het beleid van de heer Zijlstra was dat niet gelukt. En uh, zeker als ik naar de universiteit wil, lukt dat ook zeker niet. Want uh, achterhalen van het, van, op een hbo, vanuit het mbo, dat is wel heel lastig uh, om zo te zeggen. Wat moeten we daar nou mee? De, uh, de focus op prestatie en op cijfers? Ik denk dat uh, de prestatie op cijfers uh, niet alleen bepaalt of je zult slagen in de maatschappij. Ook je sociale capaciteit en je motivatie is heel belangrijk. En mensen die je achterhalen, die ja, kunnen ook andere vaardigheden niet bezitten waardoor zij juist niet zullen slagen in de maatschappij. Uh, Zelstra heeft het ook over een idee om een soort motivatiegesprek te voeren. Hè? Dat zou dan, had dan in jouw geval misschien geholpen? Dat had mogelijk doorslag kunnen geven, ja. Maar als jij moet concurreren tegen uh, scholieren... Welke, welke, welke wel een en ook gemotiveerd zijn, dan leg je het af. En zo creëer je toch een grotere uh, volkspartij van de, in de samenleving... een grotere massa aan de onderkant. Ik zag gisteren op de televisie dat rapport van, uh, van Zelstra, dat VWO-rapport. Ik loop even, even naar de slogancommissie hier. Uh, dat rapport, dat was wel heel mooi, hè? En dat zag er heel goed uit. Ik ben er bijna jaloers op. Ja, er stond 1-6 op. 1-6. Schande. Zou hij zich daar nu nog voor schamen, vraag ik me dan af? We moeten hem eens gaan bellen, misschien zo. Maar ik weet niet of hij dat zegt. Nee, en de vraag is natuurlijk of een goed VWO-rapport... ook uh, garant staat voor een goed diploma op het HBO... dan wel universiteit, wat de meneer Zelstra natuurlijk allebei heeft gevolgd. Het blijft natuurlijk een momentopname... Zo'n zo rapport? Uh, dat altijd, maar goed, dat is met alle cijfers die gegeven worden. Uh, dat is niet te heeft meneer niet slecht gedaan. Maar ja, we moeten ook eerlijk zijn. Uh, VWO-diploma, gediplomeerde. dat is een groot gedeelte van de samenleving. En die willen we ook bedienen in onderwijs en onze kenniscultuur. Nou, dat is dus hartstikke belangrijk dat we die niet beperken, maar de kans geven. Jullie, hadden vanmorgen al een, een, jullie waren bezig met een grap. Dat ging over halve Zelstra, Dat werd halve Zelstra. Zijn jullie daar al verder mee gekomen? Ja, we zijn nu op halve Zijlstra. Maar misschien niet helemaal door onszelf verzonnen. Halve Zijlstra. Halve ja. Zijlstra, ja. Maar eigenlijk vinden we dit gewoon een onderwerp... waar geen grap over gemaakt moet worden. Hoor. Sorry. het is bloedserieus. Want studenten worden wel gekort. En we moeten wel kijken waar het schip uiteindelijk strandt. We hebben net vanochtend ook met jullie nog een uh, gesprek gehad over de jaren negentig... toen hè, de, de OV-kaart OV uh, als een bezuiniging werd ingezet eigenlijk... maar wel heel veel gekort werd. En het gaat steeds, uh, gaat steeds verder weg. En uiteindelijk moeten we maar kijken, er komen steeds meer studenten bij. 50 moet hoger opgeleid zijn uh, in 2020. Uh, maar er moeten wel de financiële middelen voor zijn. En oh, te veel richtlijnen. Ik denk dat er dan te veel in de keurslijf uh, gezet worden. Wij praten straks verder. Jullie gaan nog even aan die slogan werken. doen wij hier nog een kopje thee. Tot straks. Groeten uit Utrecht, Witte Vrouwen. Marco Pien Visser is daar de hele morgen. Of de staatssecretaris zich wat meer als een staatsman wil gedragen. Dat was het verzoek van de Tweede Kamer aan staatssecretaris Henk Bleker van Landbouw. Hij wilde het Wiegepolder sparen door andere stukken Zeeuwse grond onder te laten lopen. Nou, sommigen vinden dat een heel goed plan, anderen juist niet. Het levert alleen maar problemen op met de EU en met België. Staatssecretaris Henk Bleker van Landbouw wil het woord het Polder niet meer horen. Hij spreekt liever over het vorige plan, las ik gisteren in een Twitterbericht. En daarom heeft Bleker een plan gemaakt om te voorkomen... dat die inmiddels beroemde Zeeuwse polder niet onder water hoeft te worden gezet. Ondanks dat dit wel is afgesproken in een verdrag met België... met daaronder de handtekeningen van vier Nederlandse ministers. Henk Bleker is overtuigd dat andere, minder beladen gebieden in Zeeland... best kopje onder kunnen gaan zonder dat de Zeeuwse emoties hoog oplopen. Het probleempje is wel dat de Europese Commissie wil... dat Nederland zich aan de Europese verdragen houdt op natuurgebied... en dat België, Vlaanderen, de plannen van Bleker nog helemaal niet kennen. Een minderheid in de Tweede Kamer wil dat Nederland zich wel... aan de gemaakte afspraken uit 2005 houdt en zet grote vraagtekens bij de opstelling van staatssecretaris Bleker. Een debat over uh, alternatieven voor de hertig polder... dat betekent toch uh, een uh, gevoelige zaak in uh, Zeeland, in Vlaanderen... ondertussen in heel Nederland. En juist omdat dat gevoelig ligt, moet je meer dan uiterst zorgvuldig zijn. En omdat Nederland een betrouwbaar land wil zijn roept mijn fractie de staatssecretaris op... om uit de klei te herreizen als een staatsman... die regeert in het algemeen belang van Nederland. Een echte staatsman in plaats van iemand die denkt... op de paarden of de ponymarkt een slim dealtje te sluiten. En wat dit kabinet nu heeft gedaan met het alternatief... dat noem ik balletje-balletje. Hoe lang wil Bleker met dit plan voortmodderen... totdat hij accepteert dat het niet haalbaar is? Een ruime meerderheid, VVD, CDA, PVV, SP en SGP willen de Het niet onder water zetten. En vooral de man die het symbool is geworden voor het verzet... tegen het onder water zetten van de Het Ad Koppian van het CDA, is enorm opgelucht. En hij wijft alle twijfels weg en ziet vooral de door hem gewenste uitkomst. Uh, dat is een heel goed plan. Dat is ook een plan waar ik eigenlijk altijd op heb aangedrongen. Geen ontpoldering van de hetweerpolder. Zorg dat er goed alternatief ligt... wat een breed raadvlak kan rekenen onder de Zeeuwse bevolking. En dat plan ligt er nu. Daar nou, heb ik net met wat Kamerleden gesproken... die tegen deze plannen zijn, in die zeggen... De zeeuwen die wordt knollen voor citroenen verkocht... dan wel blij gemaakt met een dode mus. Want dit plan gaat waarschijnlijk helemaal niet lukken. Ja, vind ik jammer dat ze zo op reageert. Ik wil zich een beetje slechte verliezers betonen. Want als je echt een stukje studeert en ook met Europese juristen spreekt... dan zeggen die, dit plan is houdbaar. Het gaat om een natuurherstel. Daar is de goedkeuring van de Europese Commissie niet eens voor nodig. We hebben onze verplichtingen richting Vlaanderen daar hebben we aan voldaan. De verdieping van de Westerschelde heeft plaatsgevonden. Nu het natuurherstel nog. En daar hebben we nu een goed plan voor liggen. Dossier gesloten? Ik hoop wel zo spoedig mogelijk, want het heeft lang genoeg geduurd. Staatssecretaris Bleker moet nu in Brussel en in Antwerpen laten zien... dat hij meer kan dan dat spreekwoordelijke boertje op de ponymarkt... die een mooie deal weet te sluiten. En... Sorry, staatssecretaris. De afgelopen drie minuten is het woord het polder vaak gevallen. Misschien is het in de toekomst niet meer nodig. Zakelijke energieklanten van E.ON, hartelijk bedankt voor uw vertrouwen. Vergeleken met de drie andere grote energieaanbieders wordt E.ON namelijk door haar klanten twee keer zo vaak aanbevolen. Dat blijkt uit onafhankelijk onderzoek. We zijn hier trots op en blijven u bewijzen dat u bij E.ON serieus beter af bent. Zakelijke energie van E.ON.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 Kijk op 365.nl wat wij voor de duurzame inzetbaarheid van uw mensen kunnen betekenen. 365. Elke dag is belangrijk. Radio 1. Het NOS-journaal. Zaak tegen Strauss-Kaan stort in elkaar. En politiek blij met verlaging overdrachtsbelasting. Het is 1 over half 8. Goedemorgen, ik ben Jan van der Putten. De zaak tegen strauss staat op losse schroeven. Het kamermeisje dat door de IMF-topman zou zijn verkracht... zou hebben gelogen, zegt correspondent Ilko Bos van Roosentaal.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 betalen hier ook aan mee, want ik begrijp dat een deel van de financiering zit bijvoorbeeld in het uh, verminderen van de spaarloonsubsidie en uh, een bankenbelasting, Ja, daar betalen huurders gewoon ook aan mee. Vicepremier Verhagen wil weten waarom het leger niet is ingezet na de overval op een geldtransport in Amsterdam. Bij Knevel en Van der Brink zei dat hij daarover gaat praten in het kabinet. Bij ja, dit soort zwaargeweld, ik uh, bedoel, je gaat toch niet met een pistool dienstwapen tegenover een italiar staan. Ze moesten, ze moesten met een Opel Astra achter een hele snelle Audi aan. Ja. Had je toch ook een helikopter in kunnen zetten, hè? Dat wij... Ja, dat dachten wij ook. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, nee, maar goed, dus je zult er wel eens even op een rij moeten zetten. Daar zullen we zeker morgen ook over spreken. Verhagen vindt, net als de militaire vakbond AFNP... dat de politie het hulp, de hulp van het leger had moeten inroepen. President Chavez van Venezuela is geopereerd aan een kankergezwel in zijn bekken. Dat heeft hij zelf bekendgemaakt in een televisietoespraak. Que confirmaron la existencia de in tumor televisietoespraak. ...con presencia de cellulas cancerígenas. Chavez is in Cuba geopereerd. Hij herstelt goed. De afgelopen weken waren er geruchten dat de 56-jarige Chavez erg ziek was. Begin juni ging hij naar Cuba, waarna hij wekenlang niet in het openbaar verscheen. Italië gaat de komende drie jaar 47 miljard euro bezuinigen. De regering wil met een pakket maatregelen voorkomen... ...dat het net als Griekenland financieel naar de afgrond glijdt.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 Hoe? Dat leest u op uwv.nl slash mogelijkheden. UWV Werken aan perspectief. Weer een relatie? Mensenrelatie.nl 8 minuten over half acht. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio 1. U kunt ons volgen via Twitter. Onze account daar is NOS Radio 1. Afpersing gaan we het over hebben. Dat is een uh, terugkerend probleem voor ondernemers in het midden- en kleinbedrijf in Nederland. Vanmiddag opent staatssecretaris Steven van Justitie daarom een telefoonlijn voor ondernemers die slachtoffer zijn. We hebben contact met Hans Biesheuvel, voorzitter van de MKB Nederland. Goedemorgen, meneer Biesheuvel. Goedemorgen. Wij kunnen ons daar nog niet zo heel veel bij voorstellen. Uh, afpersing van ondernemers in het MKB. Wat moeten we ons daarbij voorstellen? Ja, je moet zich daar toch een hele nare vorm van criminaliteit bij voorstellen. Um, het gaat vaak heel subtiel, het gaat vaak heel erg uh, sluipend, maar het komt helaas heel veel voor. En het heeft uh, te veel ondernemers uh, in de grip. Heeft u een voorbeeld? Ja, er zijn vele voorbeelden. Hè. Er zijn voor, bekende voorbeelden uh, in de horeca, waarbij ondernemers worden bedreigd met uh, hele subtiele aanwijzingen van... Goh, als je niet, niet betaalt, dan wordt je zaak eventjes verbouwd. Klinkt natuurlijk heel naar, maar het komt helaas gewoon voor. Maar het gaat ook soms veel subtieler uh, gedwongen worden om bij een... Bepaalde leverancier je spullen af te nemen. Uh, en dat soort zaken. Ja, dat, dat, dat is heel naar. En dat komt helaas heel veel voor. En weet u ook wie daarachter zit, meneer Biesheuvel? Zijn dat bendes of is dat een enkeling die eens wat probeert? Ja, dat, dat is uh, lastig. Uh, het zijn vaak uh, georganiseerde bendes. Maar het zijn ook vaak individuen. die op een hele sluipende manier doordringen tot, uh, tot kleine ondernemers. Hè? Want het zijn vaak detailhandel en horeca die, uh, die vaak het slachtoffer zijn. Ja, die hebben het vaak al moeilijk. Die hebben geen geld om allerlei afdoende maatregelen te nemen. Ja, het zijn een beetje makkelijke slachtoffers. Mm. En uh, ja, dat, uh, dat, uh, dat is triest. En is dat onder dreiging van geweld? Wordt er wel eens geweld gebruikt? Nou, die angst voor geweld is natuurlijk heel groot. Maar ook de angst voor reputatieschade en imagoschade speelt een rol. En ja, er wordt vaak gedreigd met represailles. Uh, en ik begrijp heel goed dat het ondernemers afschrikt. Want ja, je voortbestaan en je zelfstandigheid staat vaak op het spel hoe vaak gebeurt dat? Nou, dat weten we dus niet precies. En daarom is die vertrouwenslijn uh, ook heel belangrijk. Om ja, vooral ondernemers uh, een veilige haven te bieden, zeg maar. Om met hun verhaal naar buiten te komen. Maar ook om informatie te verzamelen. Ja, wat, wat betekent dit nu eigenlijk inderdaad? En hoe groot is het probleem? Het is er. Maar omdat er weinig aangifte wordt gedaan... hebben we onvoldoende zicht op ja, hoe groot dit probleem nu echt is. Gaat het trouwens om veel geld als het gebeurt? Ja, vaak wel. En het vervelende is, het gaat vaak ook over uh, langdurige periodes. Als iemand eenmaal in die grip zit van een afperser, dan komt hij er moeilijk weer uit. Hm. Dus het zijn vaak uh, misschien op, op het moment kleine bedragen, hm. maar als het optelt zijn het grote bedragen. En ja, omdat het kleine bedragen, uh, is, uh, omdat het daar vaak om gaat, doet men daarom dan geen aangifte? Ja, ik denk dat het uh, vaak zo gaat dat je toch op een hele sluipende manier uh, in iets uh, getrokken wordt, zullen we maar zeggen... En uh, ja, dan uh, is het ook vaak een ondernemer natuurlijk druk... en heeft geen zin in gedoe. Mm. Uh, en de kans uh, dat je bij de politie natuurlijk... Uh... Uh, het, ja, zeg maar op, dat de opsporing slaagt, is gewoon klein. Dat, oh. was, dat was de ervaring van ondernemers. Hoe groot is de kans dat mensen die lijn gaan bellen, denk ik dan? Hè? Want uh, ik vermoed dat er ook wel angst mee speelt uh, ja. bij het doen van aangifte. Uh, of bij, vooral bij het niet doen van aangifte. Gaat staatssecretaris Steven van Justitie die telefoonlijn openen? Ik zou dan als ondernemer denken, die lijn ga ik niet bellen. Nou ja, het is een vertrouwenslijn. Hè? En uh, aan de andere kant van die lijn zitten vertrouwenspersonen... die vaak uh, veel ervaring hebben in dit soort zaken... En die toch ondernemers, ja, wat ik dan maar even noem, een veilige haven kunnen bieden om hun verhaal kwijt te kunnen. Um, het is niet zo dat je in dit soort gevallen op de knop kan drukken en dat je er dan zomaar uit bent. Dat vraagt vaak om een hele uh, goede aanpak, uh, een gefaseerde aanpak. Ja, en dan zitten mensen aan de andere kant van die vertrouwenslijn die je daarbij kunnen helpen. Dus ik denk wel degelijk dat het voor ondernemers uh, ja, een prima kans is om uit die situatie te komen. Okay. Hans Biesheuvel, dank, voorzitter van de MKB Nederland. Graag gedaan. Tom van het Hek, goedemorgen. Goedemorgen. De Nederlandse hockeydames hebben met 2-1 gewonnen ja. van wereldkampioen Argentinië. Hoe verrassend is dat? Nou, toch wel een beetje in de zin dat Nederland natuurlijk zelf ook een groot macht is in het vrouwenhockey. Maar vier keer op rij verloren had van Argentinië. Argentinië inderdaad de wereldkampioen, de houder van de Champions Trophy. Nederland met een jong team speelt. Magere wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland gespeeld had. Dus het was toch wel een beetje vooraf... Uh, nou, het kon meerdere kanten op voor veel mensen. Maar Nederland speelde goed. Uh, en aanvoerder maatje Paume, uh, die corner is er altijd als het moet. Dat zijn de echt grote spelsters uh, op een heel belangrijk moment vlak voor tijd uh, de 2-1. En uh, ja, dat geeft Nederland een enorme sprong naar de finale van dit toernooi. En ook een enorme push aan dit jonge team. Dus dat is wel een hele belangrijke overwinning hoor, voor het Nederlands vrouwen Nou Wij begrijpen dat als Nederland en Zuid-Korea het nou op een akkoordje gooien ja. Argentinië buiten spel staat. Is dat een, een optie voor Nederland? Nou ja, dat is altijd een optie. Want in Nederland zeggen we altijd dat we dat niet doen hoor. Maar er zijn een paar prachtige voorbeelden van het Nederlands vrouwen In 1986 lieten ze zo Australië alles buiten een halve finale op een WK. Uh, later in uh, early 2000 uh, gebeurde het ook uh, in het herenhockey nog een keer. Dus Nederland verwijt anderen dat wel eens, maar doet het zelf ook. Maar deze coach, Max Caldas, dat is echt een, een, een liefhebber van de sport. Ik kan me niet voorstellen en ik kan het me ook echt niet voorstellen gezien de zwaarte van dit toernooi dat Nederland dit gaat doen. Dus Nederland zal gewoon voluit gaan spelen tegen Korea. Wat helemaal niet wil zeggen dat ze die wedstrijd automatisch winnen. En als het na afloop toch gelijk wordt dat mensen dan misschien zullen zeggen, ja ze hoefden ook niet meer zo nodig. Maar ik ga niet Voorhand ervan uit in dit toernooi dat Nederland met deze coach, dat kunnen ze zich dus niet permitteren. Dat zou de sport onwaardig zijn. Dan gaat de tour beginnen. En ja. radio, daarmee radiotoer de Frans natuurlijk ja. ook. En in de ochtenduitzending van half negen tot negen ja. ook iedere ochtend de ochtend etappe. Ik zeg het nog maar even bij. Ja. Uh, Tom, iedereen loopt warm, tenminste hier in Nederland, voor een wel ja. Nederlandse tour. Hè? Is het uh, is ja. die hoop? Nou, die Ge hoop terecht. mag er natuurlijk zeker zijn. Omdat we met Geesink en in mindere mate Mollema... in ieder geval mensen hebben die aangetoond hebben... in dat hoge berg mee te kunnen. Het is een klimtoer. Iedereen zal uiteindelijk toch Contador en Schlek... en eh, die Schlek dan met name verwachten. Met Frank Schlek als outsider. En Geesink zit dan in zo'n rijtje met Evans en Jurgen van den Broek... en Nibali en Wiggins en Martin. Van allemaal renners die hopen en dromen op een goede klassering. Wij hopen dat natuurlijk zeker. Want het is voor Nederland wel heel erg leuk als een renner zo goed goed en zo lang mee kan. Vorig jaar kon hij dat. Maar uh, ja, de voortekenen van Geesink, het afstappen bij het Nationaal Kampioenschap, ja? ook al werd ons zo toevertrouwd uh, maak u geen zorgen, hè, ga rustig slapen. Uh, er zijn een aantal tekenen en een aantal mensen zeggen zeggen ja, Geesink is toch niet helemaal in goede doen. Uh, ja, in een tour, hoe raar het voor ons als ook klinkt, kun je ook nog heel goed uh, warm draaien en steeds sterker worden. Geesink is wel zo'n renner die dat kan. Kortom, uh, het, het kan vriezen, het kan dooien dat klinkt een ja. beetje makkelijk, maar ja. mijn persoonlijke uh, uh, uh, uh, vertrouwen in Geesink, daar ben ik eerlijk in, uh, is meer hoop dan vertrouwen. Ik verwacht uh, toch dat hij een, een best lastige toer tegemoet gaat. Mollema is zo'n outsider, moet in eerste instantie in dienst rijden van Geesink. Kan ook goed mee in de bergen. En uh, meegaan in de bergen zullen we in ieder geval met Nederlanders. Dus in dat opzicht, podiumplaats lijkt mij nog wat hoog gegrepen voor Geesink. Maar nou, een etappe overwinningje zou ook nog wel eens kunnen. Zou ook zo ja. maar eens kunnen hoor. <laughs> en, het, het, het, een, het wordt een open toer, zoals dat zo mooi heet. Komt dat door gisteren erg uitgefloten in, uh, in Frankrijk, heeft echt een tegenstander erbij in het Franse publiek. Het is wel te hopen dat er niks raars in dat opzicht gaat gebeuren, maar de stemming in Frankrijk is erg anti contador door en als je drie weken lang uh, boegeroep langs de route hoort, dan gaat dat ook een beetje naar je benen zakken. Dus dat zou best nog eens een rol kunnen gaan spelen. Tom van Hek, u hoort hem uitgebreid vanaf morgen iedere dag in Radio Tour de France. Yo. Het geldt voor een verlaging van de overdragsbelasting. Ja, dat moet ergens vandaan komen. Hè? Vermoedelijk van de banken. Straks, na acht uur, praten we daar met de banken over. Eerst naar Sean Bakker met... Ik zie toch wat ongelukjes, Sean? Zijn ja. ze niet helemaal wakker vanochtend? En daardoor, ja, dat zou, zou best zomaar kunnen. Ja, want Er staan nu uh, twee files, allebei inderdaad uh, na ongelukken. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch... bij de Alfred everdingen 4 kilometer. Daar zijn twee rijstroken dicht. En op de A73 vanuit Nijmegen naar Maasbracht... bij Vierlingsbeek, 2 kilometer... De weg is daar helemaal dicht en dat heeft te maken met een technisch onderzoek na een ongeluk. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Tot diep in de nacht is er nog gestemd in de Tweede Kamer. En daarna trokken de kamerleden dan naar huis of naar het café. En vanaf vandaag is het tijd voor vakantie, werkbezoeken en bezinning, ook in het café. Politiek redacteur Joost Vullings, die ook bijna met vakantie gaat, hè Joost? Jazeker. Ja, het recess ja. is begonnen. Wie kan er nou het meest tevreden zijn over de afgelopen maanden? Ja, dat, dat zijn de VVD, CDA en PVV. Eh, luister maar naar CDA-fractievoorzitter Siebrand van Haarsma-Buma. Nou, we zijn natuurlijk een eerste jaar uh, aan de slag met deze coalitie. En daarin is, van wat wij vonden dat belangrijk, was al veel uitgevoerd. De club komt tot op heden heel hecht over, hè? de samenwerking in VVD, CDA en PVV. Uh, is het in werkelijkheid ook echt zo hecht? Of achter de schermen nog wel eens... Wat schermutselingen? Nou, het is natuurlijk een, een coalitie met partijen die ideologisch heel ver van elkaar staan. Uh, zeker PVV en CDA, dat is natuurlijk vanaf het begin af aan zo geweest. Maar in een coalitie geldt wel dat als je een afspraak maakt, dat een afspraak moet staan. En dat is wat heel sterk uh, speelt in deze coalitie. Een afspraak is een afspraak. En dan kan je inderdaad ver komen. En hoe lang blijft het zo hecht? Tot uh, de volgende verkiezingen in 2014. Bij de oppositie zien ze al wat kleine barstjes. Nou, voor ons is van belang dat je als coalitie de grote uh, besluiten die genomen moeten worden kan, kan dragen. Maar er zijn soms ook verschillen. Dus als zij dat barst noemen, moeten zij dat uh, zo zien. Maar waar geen afspraken over in een regeerakkoord zijn, kan het heel goed zijn dat coalitiepartijen inderdaad verschillend zijn. En de Twitterberichtjes van de heer Wilders, kan u die nog steeds waarderen? Nou ja, ik vind dat ze meer over Geert Wilders zeggen dan uh, over degene die vaak aanspreekt. Wat mij betreft, als je een discussie doet, doe je dat op inhoud. En een ander kiest voor korte Twitterberichten. En uh, ik zie ze en de meeste vind ik uh, volstrekt onnodig of overbodig. Ja, en er wordt best wel eens af en toe nog wel gediscussieerd hoor, tussen deze club over bezuinigingen. En daar gaat het er ook best stevig aan toe. Maar je hoorde het uh, Buma zeggen, afspraak is afspraak. Dat vinden ze bij het CDA echt een, een, een opluchting... naar de ervaringen met de PvdA in de afgelopen kabinetsperiode. En er wordt onderling heel weinig uh, geroddeld. En als men kritiek op elkaar heeft uh, tot op heden... slikt men dat allemaal manmoedig naar buiten toe. Hoor je erover geen klachten. Ja, en dat maakt deze combinatie zo sterk tot op heden. Ja, en des te lastig voor de oppositie. Als ik uh, eens de kranten bekijk, bijvoorbeeld de pers... wat venijnige koppen daar. De oppositie is de weg kwijt. Kruimels zuigen met de oppositie. Zitten die vandaag letterlijk en figuurlijk met elkaar... Ja, bij de opposities uh, proef je toch heel veel frustraties. Men heeft het gevoel er gewoon niet tussen te komen. Ja, het kabinet doet wat het beloofd heeft, stelt men cynisch vast. Bijvoorbeeld ook Emiel Roemer van de SP. Nou, ze hebben zich verbonden aan een regeer-CQ-gedoogakkoord... Eh, eh, waarin afgesproken is dat er 18 miljard bezuinigd gaat worden. Eh, u weet, eh, het is voor mij veel te veel in veel te korte tijd... en ze bezuinigen op eh, de verkeerde dingen. Maar dit is een keiharde afspraak eh, die ze gemaakt hebben... waar ze alleen maar aan loslaten eh, als ze alle drie eh, zeggen van het moet anders. Eh, dus dat betekent dat daar eigenlijk gespeld mee tussen te krijgen is. En dat zie je ook eh, waar de oppositie ook mee komt... met voorstellen alternatieve... Uh, soms worden ze gewoon ongelezen de prullenbak in gegaan, dus dit is, dit is wel heel heftig. Dit heb ik in eerdere periodes niet zo hard meegemaakt. Ja, we mogen gewoon niet meedoen. En, ja, en op de kwesties waar de PVV dan uh, ja, moet zeggen een eigen koers vaart. Denk aan Koenders, Libië en een heel belangrijk dossier Griekenland. Ja, dan weet het kabinet iedere keer weer steun te vinden bij een deel van de oppositie. Ja, en dat maakt de pijn eigenlijk alleen maar erger. Want op die kwesties wil men niet gaan stunten, de oppositiepartijen. Want dan zeggen ze ja, daar ga je geen politiek op bedrijven. in de zin van gewoon lekker tegen zijn om het tegen zijn. En ze voelen zich daar heel erg gevangen genomen, de oppositie. Je helpt soms een kabinet. En een, dat kabinet wil je eigenlijk helemaal niet. En ze krijgen er weinig voor terug. Vinden ze dus kortom een hoop frustraties in dat kamp. Ja, zo kunnen ze natuurlijk ook niet echt als een, een gezamenlijke oppositie opereren. Maar wat gaan ze eraan doen om wat, wat meer invloed te krijgen? Nou ja, ze, ze, ze, ze trekken wel meer naar elkaar toe hoor. En men aast erop het kabinet een keer echt gezamenlijk een, een hak te zetten. Laten we luisteren naar Job Cohen van de PvdA. We zullen zien dat er, dat er op een gegeven ogenblik echt onderwerpen komen. Waarbij je zegt, nou is het genoeg geweest. Noem eens wat? Nee, dat ga ik u nog niet noemen. Uh, dat zien we hoe dat gaat komen. Uh, maar dat is in ieder geval waar, uh, waar ik ook uh, naar, uh, naar ga zoeken. Moet de oppositie hebben van onverwachte zaken, bijvoorbeeld tegenvallers of bezuinigingen die niet lukken, waardoor zeggen, de coalitie zelf weer moet gaan onderhandelen? Uh, dat is altijd zo. Uh, wat vast ligt, uh, dat hebben we nu ook gezien, dat ligt ook vast. Daar valt ook echt geen centimeter in te bewegen. Dus ja, het zal van, uh, van, van bijzondere dingen gaan afhangen. Ja, je hoort het. Dan stel je de vraag aan Job Cohen... van ja, maar welk besluit gaat u dan blokkeren? Nee, dat zeg ik niet. En dat weet hij nog niet. En dat geldt ook voor alle andere... Maar zou die het niet weten of wil die het niet zeggen? Daar weet nee, ze weten het niet. echt niet. Ja. Ook met D66 GroenLinks, je merkt dat ze wel uh, steeds meer naar elkaar toetrekken... dat de oppositie een beetje op elkaar ingespeeld wil raken. Er wordt ook veel meer overleg, ook met de fractiesecretarissen... naast uh, uh, de fractievoorzitters die elkaar uh, al vaak spreuk, spreken... Die, die, die, die dagdromen over fusies en zo. Dat heeft men gewoon losgelaten. Men gaat gewoon nu heel pragmatisch samenwerken... Maar ja, men weet gewoon nog niet, zo maar zeggen wanneer men eens een keer echt nee gaat zeggen tegen het kabinet. En dan merk je wel dat men eh, ja, op dit moment heel optimistisch is... van ja, let op, na de zomer... dan komen de eerste barsten in het, in het bastion van, van de drie partijen die samenwerken. En de redenering is eigenlijk als volgt, naarmate de tijd verstrijkt... krijgt een kabinet en een coalitie steeds meer met onverwachte zaken te maken... bijvoorbeeld nog meer tegenvallers in de zorg... andere bezuinigingen die niet door kunnen gaan, om welke reden dan ook. Nou, Griekenland, dat hebben we al. Mm -hmm. ja, en dan voldoet het regeren en gedroogakkoord niet meer... Je kan niet meer terugvallen op die afspraken. Nou, dan moet men weer gaan onderhandelen over nieuwe bezuinigingen. Dat denkt men dan bij de oppositie. Ja, en dan zal het best kunnen dat Geert Wilders zegt... Ja, ik, ik heb nu al genoeg bezuinigingen geslikt voor in rit. En het CDA is natuurlijk een partij die er slecht voor staat. En daar hoopt men een beetje op. Het is eigenlijk een beetje de vaste conjectuurbeweging... die je bij ieder kabinet ziet... In het begin is het allemaal koekenij. Heeft men afspraken waarop men kan terugvallen. Maar in, uiteindelijk komt er toch vormen van verval. Daar gokt men op bij de oppositie. Maar ja, dat verval kan misschien ook een jaar later komen. En dan hebben ze nog steeds een jaar lang het nakijken. Ja, nou. Joost van in ieder geval een fijne vakantie, jongen. Dankjewel. Nu ook. Of mogen jullie nog niet? Nog niet. Nee, no, nog dat even. Een maandje. Zo lang. <laughs> Marco B. Visser gaat ook nog lang niet met vakantie. Toch, of wel? Ik niet, nee. Er moet eerst nog even wat anders gebeuren. We zetten, het stof en blik is uit de kast gehaald. Oh, ik dacht dat ik een keuk hoorde knallen. In, uh, <laughs> dit studentenhuis in uh, Utrecht. Want uh, we krijgen zo meteen een hoog bezoek. En er moet nog gauw nog even... De... Moet nog even een beetje opgeknapt. hè Lize-Marie? Ja, ja, ja. Je Absoluut. weet wel, wie, jij, kent, jij kent diegene wel die komt. Ja, die ken ik wel. Ja, hoe ken je haar dan? Um, vanuit uh, medezeggenschap van mijn hogeschool. Ja, Luister, mevrouw Geri Bonhoff komt hier zo meteen, voorzitter van het college van bestuur van de Hogeschool Utrecht. Komt hier zo meteen dit studentenhuis betreden en dan moet het er wel een beetje netjes Het begint hier ook ineens naar citroentjes te ruiken in de kamer. Dus te hopen dat ze ervoor valt voor deze window dressing. Mevrouw Bonhoff is ook vicevoorzitter van de HBO-raad. En ze vindt het eigenlijk, de plannen van, uh, van meneer Zelstra, in grote lijnen wel een goed idee. De norm moet omhoog en we moeten af van de zesjescultuur. Is mevrouw Bonhoff hier wel welkom, vraag ik mij af. Natuurlijk, ze is het hartelijk welkom. Ja. Iedereen is welkom hier. Maar dan heb ik vanmorgen toch voor jullie wel al heel wat en w geklaag gehoord. Ja, nou ja, goed, het is natuurlijk zo, het is een hele serieuze zaak. En we willen gewoon niet alleen klagen, maar juist om beter onderwijs vragen. En daarom vragen wij om die zesjescultuur onder docenten aan te pakken. Aha. Nou, nou ja. het is een algemene mentaliteitskwestie in het onderwijs. Uh, voor zover ik kan constateren, ja. Ja. En daar moet gewoon wat aan gebeuren. En dat, ik, ik vind dat heel kortzichtig van meneer Zelstra om dan alleen te kijken naar de studenten. Maar nou wordt er in dit land miljarden uitgegeven aan onderwijs jaarlijks. Is het nou zo gek om hoge eisen aan studenten te stellen? Eh... Uh, uh, uh, uh, uh, ja, uh, ja, vroeg. Uh, ja, uh, nog één keer de vraag, alsjeblieft. Er wordt ontzettend veel geld in het onderwijs geïnvesteerd. Is het dan zo gek om iets van jullie terug te vragen? Um, ja, ja, natuurlijk moeten we ook gewoon hard studeren. Dat is helemaal niet zo gek, natuurlijk. En, um, um, ja, dat is gewoon de bedoeling. Ja. ja. ja. Zeg, we gaan even nadenken over wat we zo meteen uh, aan mevrouw Bonhoff uh, gaan vragen. En misschien nog even een lapje over dat de raam. Daar is het nog een beetje vies. Ja, help jij dan met zee? Ja, we gaan pak de Emma maar. Ja, gaan we even ja, Tot zo. Ja. Het NOS Radio n Journal Media Overzicht. In de internationale media veel aandacht voor Dominique Strauss-Kaan. De New York Times, ik weet niet of u het al mee heeft gekregen... meldt als eerste dat de zaak tegen Dominique Strauss-Kaan op losse schroeven staat. De openbaar aanklager zou niet meer in het verhaal van het kamermeisje geloven... en die hele rechtszaak willen afblazen. ABC News schrijft op de website dat het kamermeisje... financieel gewin uit de zaak wil halen. En bovendien zou ze een dubieuze relatie hebben gehad met een drugsdealer. En zou ze over haar verleden hebben gelogen. Een officier van justitie zou aan CNN inmiddels hebben verteld. dat op basis van die zorgen de verdediging van strauss kaan is ingelicht. strauss kaans advocaten zullen volgens de zender vandaag om een verlaging van de borgtocht vragen. Ook in de Franse media veel aandacht voor de zaak tegen strauss kaan Zo schrijft de gezaghebbende Franse krant Le Figaro dat de zaak tegen hem op instorten staat. Ook ander nieuws. Als u vandaag met de auto op vakantie gaat, dan doet u er goed aan om op de website van VRT-nieuws te kijken. Daar staat namelijk een overzicht van de verkeersregels in 10 Europese landen. Zo is de maximumsnelheid in Engeland 112 km per uur. In Frankrijk ligt de grens op 130. Telegraaf schrijft dat een scholier is geschorst... omdat zij een docent heeft opgegeven voor de verkiezing... van de meest slaapverwekkende leraar van Nederland. Dit was uitgeroepen door Radio 538. De school was niet blij met de actie. De docent zou behoorlijk gekrenkt en aangeslagen zijn. Ach ja, nou ja. De Volkskrant meldt dat de voorzitter van de Raad voor Cultuur opstapt. Els Swaap doet dit uit protest tegen het beleid van staatssecretaris Halbe Zijlstra. Bronnen uit Den Haag zouden dat aan de Volkskrant hebben bevestigd. Els Swaap maakt haar besluit vandaag bekend. De website van El Jazeera. Een overzicht van de politieke situatie in het onrustige Egypte. In een duidelijk overzicht staan de eisen van de demonstranten. En welke zijn ingewilligd inmiddels door het regime. Zo zijn oud-medewerkers van Mubarak aangeklaagd... is Mubarak's partij opgeheven... en moet er nog een nieuwe grondwet komen. Maar de meerderheid van de eisen is nog niet ingewilligd. Zo zijn er nog geen vrije verkiezingen. Is de noodtoestand nog altijd van kracht en is de economische situatie nog niet verbeterd. Op de website van de Palm Beach Post staat dat een 80-jarige ex-astronaut door de staat wordt aangeklaagd. In 1971 was Edgar Mitchell de zesde man die op de maan liep. Zo'n 40 jaar later wil hij een camera verkopen die hij destijds meenam van de maan. De staat telt echter dat, dat het niet zijn bezit is en dat hij daarom niet mag verkopen. Zijn ex-werkgever NASA verzoekt hem om de camera onmiddellijk terug te brengen. Ja, dat is flauw. Na acht uur hoorde je in het Radio 1 Journaal de reactie van de banken... op het verlagen van de overdrachtsbelasting. Zoals het kabinet waarschijnlijk gaat beslissen vandaag. Het gaat op naar 2 zodat het huizen kopen en verkopen makkelijker wordt. Maar het moet betaald worden uit een bankenbelasting. En daar zijn de banken nou weer helemaal niet blij mee. We spreken Boele Staal van de Nederlandse Vereniging van Banken. Oh la la!